Ook morgen is er nog veel wind. Dan wordt het 10 graden. Morgenavond gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Twee minuten over vier. We beginnen in Groningen. Ik riep nog wat in de microfoon. Frank, hoe staat het inmiddels? Uh, jij riep 5-1, we hebben nog een kwartier. Het is inmiddels 6-1. 5-1 Matafs, 6-1 1, -1, -1 Voltse. Willem 2 met zijn negenen. Compleet van belegd sinds de rode kaart voor Swinkels. En daar gaat Groningen driftig van profiteren. Nog nooit was een overwinning van Groningen zo groot als de 6-1 die nu op het bord staat. En ik denk dat er nog wel een paar balletjes komen in de komende kwartier. Krijgt FC Utrecht, FC Twente nog een winnaar, Bas Tegeler. Bijna, want Duplan komt zo even naar een corner van Mertens op de lat. Kruipt heel makkelijk voor zijn tegenstander Theo Jansen. Michailov heeft geen schijn van kans, maar wordt gered door de bovenkant van de lat. Het blijft 1-1 een kwartier nog te spelen in Utrecht. Halmelo, de 10 van Herakles gra willen graag winnen van de 11 van Roda en die? Maar het wordt moeilijker en moeilijker. Het staat nog 1-0 voor Heracles Almelo. Maar het slotoffensief is nu al begonnen. Het is éénrichtingsverkeer. Alles speelt op de helft van Heracles. Uh, oftewel Roda op weg naar de gelijkmaker. Is hij daar al? Nee, oeh, dat scheelt heel weinig. Zoals het al een paar keer heel weinig heeft gescheeld. Het staat nog altijd 1-0 voor Heracles. Finale NK, badminton, pang tegen de taaie Paljama. Theo Jongen, jongen, wat een wedstrijd. Het is uh, smullen voor de liefhebbers. En, en het is eigenlijk een wedstrijd geworden die geen winnaar verdient. Maar ja, er moet er een komen. We zitten inmiddels dik in de verlenging. Beide spelers inmiddels twee keer een matchpoint gehad. En nu voor de derde keer het matchpoint voor Erik Pang. Bij de stand van 25-24 in deze wedstrijd. Waarin beide spelers op het beslissende moment toch de beslissende fout maken. En het niet af kunnen maken. Vandaar nu Pang weer in het voordeel. En daar is het dropshotje van Pang kort over het net. En daarmee is de 26-24 een feit. En is deze prachtige wedstrijd gewonnen door Pang. Die daarmee voor de derde keer kampioen van Nederland wordt in het mannenenkel. Paliama blijft steken op 9. Net veel als Rob Ridder. Dus wat dat betreft heeft Erik Pang nog wat te gaan. Maar hij wordt voor de derde keer op rij kampioen van Nederland in een schitterend duel. Gewonnen in drie games door Erik Pang. Met de felicitaties ook voor Palliama, Want het was propaganda voor het badminton. Gaan nou, weer snel naar Utrecht Twente gaan ze winnen. Wat gaat er gebeuren? Het blijft een grote vraag. Kwartiertje nog. Utrecht Twente. Bas Tichler. Bal bezit voor Ruiz. centraal op het veld. Probeert langs Nijholt Invallen bij Utrecht gekomen voor Spits. De kogel. Dat betekent dat als Utrecht nu de bal onderschept. Spits Duplan in stelling moet worden gebracht. Aan de rechterkant duikt nu Mertens op. Assar en Duplan voor de goal. Mertens, handig langs Leugers. Vasthouden Leugers. Vrije schop Utrecht, een meter buiten het strafschopgebied En normaal gesproken geel voor de jonge Duitser. Dat gebeurt inderdaad. Derde gele kaart van de wedstrijd, Wisserhof en De Jong. Allebei dus ook van Twente gingen Leugers voor. En die bal die ligt aan de rechterkant. Zeg maar een meter of 5-6. Bij de achterlijn vandaan. Tweemans muur zal Twente daar optrekken. Dat zijn dan Leugers en Rosalis. En Strootman, normaal gesproken met zijn uh, goede linkerbeen. Mag dan achter die bal plaatsnemen om te kijken wat hij daar allemaal voor keuzes heeft. Schut mee, Vorstemans mee, Cornelissen mee. Dat zijn koppers. En een bal in de korte hoek zou natuurlijk ook nog maar zo kunnen als die buur door Michailov niet helemaal goed is neergezet. Nog overleg tussen de scheidsrechter en Strootman. Nou zie, zie ik op de monitor Strootman lachen, misschien dat Van Hulten nog een mopje heeft verteld. Ja. Maar vermoedelijk heeft hij gezegd, "Wacht tot ik fluit, denk ik. En misschien vindt Strootman dat zo grappig dat hij daarom moest lachen. Ja. Hoe dan ook, de vrije schop gaat genomen worden. Strootman achter de bal, 1-1 bij Utrecht-Twente. Duwen en trekken in het strafschopgebied. Michailov op zijn post, tenminste dat hoopt iedereen bij Twente. De bal gaat ineens op het doel, maar wordt onderweg aangeraakt. En er zit wel zoveel effect aan die bal dat hij weliswaar ruim voorbij het doel van Twente... toch over de achterlijn gaat en een hoekschop het gevolg is voor FC Utrecht... En dan roep ik maar eens in herinnering het moment van zo even met de hoekschop van Mertens op het hoofd van Duplan Die voor Janssen kroop en de bal op de lat kopte. Dat is ook het publiek hier niet vergeten. 13 minuten nog. 1-1. Mertens legt aan voor de corner. Die komt op het hoofd van Ruiz. Die komt hem weg. Strootman brengt hem opnieuw in. Opnieuw Ruiz dit keer met de voeten. Ramt de bal dan de Utrechtse helft op. Daar staat alleen Neesu nog. Ja, in vorm natuurlijk. Maar Neesu, wat doe je nou? Zomaar de bal over de zijlijn koppen. Waar je hem rustig had kunnen aannemen en terug had kunnen spelen op je keeper Geeft hij het balbezit aan Twente dat plotseling wel met vijf mensen naar die ingooi op de helft van Utrecht verschijnt. Ruiz naar Chadli. Het zijn dure missers van Nezu als dit gevolgen krijgt. Chadli door twee man heen. Jansen bijna bereikt, maar bijna telt niet. Het uitverdedigen van Utrecht gebeurt ten koste van onmiddellijk weer balverlies. Leugens brengt de bal opnieuw in. En daar is Nezu eigenlijk net te laat in duel met Luc de Jong die zijn been uitsteekt. Ter hoogte van de penalty stip de bal daar wel tegen krijgt, maar met een grote boog over het doel van vormjaagd. Het kan alle kanten op. In de slotfase in Utrecht het is het voorlopig gelijk 1-1. Rode AC met een man meer op jacht en de gelijkmaker tegen en die. Maar ik moet zeggen, Herakles doet er wel alles aan om zoveel mogelijk seconden te sprokkelen. De manier waarop zojuist uh, bijvoorbeeld Everton van het veld afging, dat is een nieuw uh, Nederlands record uh, gewisseld worden. Het ging nog net niet op zijn knieën en kruipend en hij gaf nog net niet iedereen een hand. Maar in ieder geval duurde het heel lang voordat hij van het veld afging. En uh, nu ligt Armenteras opeens op het veld. Het is nog, een, uh, nog steeds 1-0 in het voordeel van uh, onze vrienden uit Almelo. Maar... Maar Roda wordt sterker en sterker. Gaat ook weer wisselen. En uh, David de Vauw gaat eruit. En de Michairo Meulens komt erbij. Oftewel alleen maar aanvallers uh, bij Roda erbij. De aanvallers bij Heracles zitten allemaal aan de kant. Dus het is het laatste, de laatste tien minuten van deze wedstrijd bij de 1-0 voorsprong. Voor uh, Heracles tegen Roda zal het alleen maar uh, in de richting zijn van keeper pas weer, Maar er moet wat meer fantasie komen bij Roda. Want met lange ballen voor de pot, daar wil je die mee balbezit voor Vormer. Die legt een breed richting hemte. Hemte, er wordt weer gevraagd voorin. Gaat weer een lange bal naar voren. Makkie voor pasveer. Dat moet je dus net niet doen. Eén man meer, Roda, maar één doelpunt minder. Oftewel 1-0 voor Herakles tegen Rode SC. Wordt inmiddels veel gescoord in de Jupiler League... bij de twee wedstrijden die daar vanmiddag op het programma staan. Sparta tegen Cambuur is inmiddels 1-3 geworden. Stond alleen door een goal van Turk. Het werd daarna door Gogenidjat 0-2 en 0-3. En zojuist door Godé 1-3. En bij Volendam de Bosch staat het inmiddels... 3 1-0 1, 1 door Kruis. Het werd uh, uiteindelijk 2-0 en 3-0 door Tuip en Platje. En zojuist Bakkenes in eigen doel 3-1. Allemaal mooi, maar hoe staat het bij Utrecht Twente, Bas? 1-1, 10 minuten nog te gaan. Landzaat aan de bal voor Twente. Die kan hem terugspelen op Leugens. Utrecht jaagt door. Als er nou één nog energie heeft, is het Assare. Die is uh, nog altijd erg energiek, maar wordt wel uitgespeeld... door een simpel Twents driehoekje. Brahma, zwak. Zomaar de bal ingeleverd bij de tegenstander. Ruiz herstelt dat. Brahma sowieso niet bezig aan een van zijn beste wedstrijden van Twente. En dan zeg ik het vriendelijk: Jansen aan de bal. Wel de Twentse aanval, dus nog altijd. Luc de Jong neemt de bal aan tussen twee verdedigers van Utrecht in. Van wie nees uiteindelijk de bal toch wegtrapt. Dan moet Nijholt in het duel met Rosales. Dat wint hij wel met het hoofd. Maar Twente heeft toch weer de bal. De diepe opening gezocht bij de Jong. Dat lukt niet. Kort 1 tweetje met Jansen en Ruiz op 25 meter van de goal. Dan krijgt de Jong de bal. Die wil ook weer op zoek naar Jansen. Dat lukt niet. Utrecht verdedigt. uit. Er liggen van Utrecht 1 geblesseerd op het veld. Dat is Nijholt. Na dat kopduwel met Rosales van zo even. En dan zegt Lanza, dan speel ik de bal toch maar buiten. En kunnen we even gaan kijken hoe het is met Gianluca Nijholt. Nou, uh, hectiek genoeg, dacht ik. In de gewaard met nog 9 minuten op de klok. Nu een blessurebehandeling voor Nijholt. Het is 1-1. Herakles tegen Roda dan weer. Andy. 1-0. Nog altijd voor Heracles met balbezit voor Bodoor, Een van de invallers bij Rode RC. Goeie bal op uh, Hadouier aan de linkerkant. Hadouier houdt de bal binnen en uh, heeft dan uh, een nieuwe man Wienstra, of, uh, te Wierik tegenover zich. En zal de bal uh, weer voor het uh, doel gaan zetten. Nee, hij is wel iemand. Nee, toch uh, voor het doel wordt doorgekopt. Komt de bal terecht aan de rechterkant bij Meulens. 1-0. Nog altijd Heracles. Matchwinner tot nu toe wil hij overtoom. Uh, Meulens brengt de bal even terug. Is het Wielaard die de bal voor het doel zet? Richt die tweede paal. Gekopt door Bodoor. door. En dan is het Vormer die de bal heeft. Vormer legt hem naar Jonker. Jonker in de handen van Remco pas weer. Ja, het is spannend omdat het eenrichtingsverkeer is. En omdat ze hier in, Herak, in Almelo zo graag willen dat er gewonnen wordt. Want die drie punten zijn zo belangrijk. Want Herakles staat gelijk met Feyenoord op dit moment. En wil weglopen van Feyenoord. Als de bal weer de diepte in gaat naar K. K. Kopt de bal naar Wilaart, Krijgt hem terug van Wilaart En dan weer de volgende aanval via Bodor. In de diepte sprint Willem Jansen. Maar de bal gaat eerst naar Jonker. Jonker, Jonker met het hakje naar Hadouier. Hadouier kijkt en zoekt bij de tweede paal richting Meulens. Daar is Meulens, die kopt de bal richting de andere paal. Maar daar gaat de bal langs het doel. Zeilt voorbij het doel. Nog 6,5 minuut. Maar we krijgen er aardig wat minuten bij. Let maar op. In deze wedstrijd tussen Heracles Almelo en Rode EC. Stand nog altijd 1-0 voor de thuisploeg. Wordt er alweer gevoetbald in Utrecht, Bas Stigler? Jazeker. Als Utrecht de bal keurig teruggeeft aan Twente nadat Nijholt weer is opgelapt. Twente gewisseld heeft. Buizen in de ploeg gekomen voor Leugers. Dat is de ene linksback voor de andere. Wisserof ramt de bal naar voren in de hoop. Luc de Jong kan doorkopen in de richting van Theo Jansen. Die doorgelopen is dat lukt niet. Bal komt wel voor de voeten van Lanza, Die verslikt zich eigenlijk een beetje in... Chatli die niet naar de bal toe komt, waar Lanza dat wel had verwacht. Dan maar een diepe bal van Lanza. Dan loopt Ruiz achteraan, daar is Schut ook bij Ruiz de lucht in. Komt hij wel bij Jansen, terug naar Ruiz. Oh, daar gaat hij. Nee, want op het allerlaatste moment uh, duikt Nezi nog voor de bal. En dat is de beste actie deze wedstrijd van de Roemeen. De linkervleugelverdediger die op het allerlaatste moment nog... nou zijn hele lichaam, zijn hele hebben en houden in de strijd gooit... om daar Ruiz van een uh, doelpunt af te houden... Het zou toch wat zijn als Ruiz die vorige week tegen Feyenoord in de extra tijd de winnende maakte ook hier na 83 minuten de 2-1 zou hebben gemaakt. Maar uiteindelijk is er dus Nezu. Hij de redde de engel vlak voor tijd in Utrecht. Inmiddels heeft Rosales op de andere helft al een gele kaart weer gekregen. Na het zoveelste duel dat hij daar moet uitvechten met met name Mertens. Dit keer is er geel en dat is de vierde gele kaart in deze wedstrijd die Van de Hulta aan Twente moet uitdelen. De Neesu gaat de vrije schop nemen. Die bal ligt een meter of tien over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Utrecht heeft dus nu na het vertrek van de kogel Duplan in de spits. Dat nodigt nou niet echt uit tot het spelen van lange ballen. Dat doet Neesu wel. Maar hij zoekt naar de zijkant waar Duplan de bal inderdaad op zijn borst kan aannemen. Makkelijk wegdraait van Wisselhof En dan Rosales die volkomen uit balans de bal over de achterlijn trapt. Maar dan is hij blijkbaar vastgehouden. Want Van Hulden zegt dat Twente daar de bal mag nemen. Nou dat is een merkwaardige beslissing. Er wordt nu ook door de... Spelers van Utrecht belaagd. Nee, het is gewoon een ingooi zelfs. Dan moet in het hoofd van de scheidsrechter die bal nog via het lichaam van een van de Utrechters zijn gegaan. Nou, daar leek me geen sprake van. Maar vooruit. Utrecht heeft de bal inmiddels alweer terug. Dus heeft ook niet al te veel tijd meer om daarover te klagen. Mertens, weg. Althans, eventjes, maar wel zonder bal. Bovendien langs Wisgerhof aan de linkerkant van het veld. De bal gaat over de zijlijn. Een ingooi die Utrecht mag gaan nemen. Zo langzaam maar zeker in de slotfase, waar Twente dus de mogelijkheid heeft gekregen. Probeert ook Utrecht met veel mensen nu weer bezit te nemen van de Twentse held Mertens weer aangespeeld. Aan de linkerkant van het veld. Twee mensen. oh eentje gepoord. En dan de bal voor de goal wordt weggewerkt door Douglas. Prachtige actie weer van Dries Mertens. Die als hij het eenmaal op zijn heupen heeft, echt ongrijpbaar is. Terwijl nu ter hoogte van de middenlijn de Jong probeert een bal te controleren met vier tegenstanders om zich heen. Dat lukt niet. De bal komt wel voor de voeten van Jansen. De is doorgelopen. Jansen, heb je dat gezien? Dat heeft hij wel gezien, maar te laat. En je kan ook zeggen, Forstermans heeft het op tijd gezien. Want trapt de bal weg? Maar wel weer in de voeten van Brian Ruiz. Kort 1-2. Ruiz zoekt naar ruimte om te schieten. Ruiz nog altijd. Bal weggekopt door Nezu. En dan is Utrecht uit de brand. Het is hectisch. In Utrecht nog 5 minuten te gaan. Het is 1-1. FC Groningen. Willem II stond 6-1. Het zal toch niet, hè Frank Wielaard? Het zal oh, toch niet, hè? Het zal toch wel hoor. Gewoon, ik had toch gezegd. Er komen er nog een paar bij. Dit is 1. We hebben nog 3,5 minuten. Dus misschien komt er nog wel één. Thadis had het meeste zin in de goal. Dan gaat de bal richting Matafs. Als hij niet goed aangenomen wordt. Oh, er zit Vils nog tussen. Daar heeft Willem II dan nog een beetje gelukt. Maar Thadis had het meeste zin in een goal. En die maakte er nog. Eentje een intikker van dichtbij. Na een paas vanaf de rechterkant bij de tweede paal maakte hij uh, de 7-1 voor uh, Groningen tegen Willem II. De arme Tilburgers die zo aardig begonnen in de Euroborg. Kansen miste en vervolgens Groningen de kansen zag binnenschieten. En drie rode kaarten later staat het 7-1 voor FC Groningen in de Euroborg. De supporters vieren feest. En ik kijk even naar het uitvak. Nou, die zingen gewoon vrolijk mee. 7-1 Groningen, uh, Willem II. Maar een klein stukje terug straks, gelukkig, met die 7-1 van Groningen naar Tilburg. Uh, Heer Raakles Roda over een eentje teruggesproken. Ik en het niet. kan het zeggen. Ja. Ah, hier komt misschien de 2-0 van Herakles. Douglas, nee, hij schiet hem tegen. keeper Proes aan. Het zegt genoeg over Roda dat zo onrustig speelt in de aanval. Zo weinig kan creëren met een man meer en 1-0 achter. Het is uh, gehaast allemaal en we zitten al in de 88ste minuut van deze wedstrijd. Als Douglas de kans krijgt om de beslissing op het scorebord te brengen. Maar via keeper Proes gaat de bal over de achterlijn. Overigens, Herakles. Uh, mocht je ooit uh, willen weten hoe je moet tijd trekken. Kijk naar de slotfase van deze wedstrijd. Want uh, er wordt gezoend en geknuffeld als er een uh, uh, inworp wordt gegeven. Uh, Versiert. En dan uh, is er niemand die die inborp wil nemen. Nou, balbezit is voor Douglas, maar niet voor lang. Want er wordt overgenomen door het Meulens. Meulens naar Jansen. Jansen, toch een geweldige voetballer. Daar gaan ze veel plezier van krijgen in Twente. Overtreding gemaakt op uh, Jansen. En dan weer dat tijdrekken. Nu is het Overton die de bal bij zich houdt en hem dan maar weer even weggooit. Ik denk dat Jansen, Eddie Jansen, de scheidsrechter, iets meer had mogen optreden... tegen het uh, enorm opzichtige tijdrekken van Heracles. Maar geeft de Almeloers dus ongelijk. Balbezit voor Proes. De keeper, oh, die laat hem van de is net op tijd om de bal naar hem te spelen. We zitten in de slotminuut van de wedstrijd. negentigste minuut gaat nu in. Als de bal bij Jonker komt, Jonker in op het strafschopgebied brengt de bal voor. uitstekende redding met uitschuifarmen van Remco Pas weer voordat Pluim kan scoren. Het is nog altijd 1-0 voor Heracles Almelo. Gaan wij weer even naar de slotfase van in, uh, Utrecht tegen FC Twente, Bas. Vrije schop Twente op 18 meter van de goal. Lansaat en Jansen achter de bal. Die bal ligt een beetje naar links. Lijkt mij voor een rechtspoot makkelijker. De muur op afstand gezet door de scheidsrechter. Vorm beweegt is het doel. Wie wordt het? Bij een 1-1 stand in de Galgenwaard. Het is Jansen. Er is een voorzet. En dan bijna Ruiz met het hoofd. En dan even verderop ook nog bijna Douglas met het hoofd. De kans voor Twente om toch nog de drie punten te grijpen in de Galgenwaard. Door de heren uit Costa Rica en Brazilië. Nou ja, je mag niet zeggen om zeep geholpen. Terwijl dat strikt genomen natuurlijk wel zo is. Maar die bal die zuift uh, langs. En dan moet je maar net de hoop hebben dat je er een voet of een hoofd tegen krijgt. Ruiz was er nog het dichtste bij. Maar het lukt zoals het vorige week tegen Feyenoord lukte. Nu net niet. En Vorm En Utrecht ontsnapt. In de 88ste herstel, 89 e minuut van deze wedstrijd. Na die gevaarlijke vrijschop. dus van Theo Jansen. Durft Utrecht nu nog. Zwakke bal van Strootman. Ingeleverd bij Buizen. In de ploeg gekomen voor Leugers. Bayrami in de ploeg gekomen voor Chadli. Nu aan de bal. Bayrami mag wel heel ver komen. En een pittige overtreding. Denkt iedereen. Van Hazar, maar die speelt de bal. En Van Hulten staat daar dichtbij. En maakt ook nu dat gebaar. Hij maakte zo even. Na die vrije schop van Twente was hij degene die de overtreding had gemaakt. Op Op Buizen. En kreeg daarvoor geel. Neemt dus alle risico. Assare met deze ingreep op Bayrami. Maar speelt naar het oordeel van de scheidsrechter de bal. Nou ik kijk naar de herhaling. Hij speelt toch in ieder geval ook een beetje de man. Maar vooruit maar. Van Hulten heeft het afgedaan met doorspelen. Maar heeft nu aan de andere kant wel een gele kaart aan Bayrami uitgedeeld. Die Assare van het doortocht belette andere kant op. Er gebeurt bijna te veel om het allemaal te kunnen benoemen. En dan zijn er in ieder geval minder en minder bijzinnen nodig. En dat ligt me meestal niet zo. Vorstemans mag een vrije schop gaan nemen met nog een halve officiële minuut op de klok. Terwijl de scheidsrechter nog wat napraat met Theo Jansen. Asare weer overeind gekrabbeld na die overtreding van Barami zo even. En Utrecht dus weer met veel mensen op de Twentse helft. Laatste seconden van de officiële speeltijd. Zoeken naar Duplant. Weggekomt Wisscherhoff. Voor de voeten van Nijold. Kan hij hem controleren? Half. Daar komt Duplant. Daar komt de goal. Oh, hij schiet hem over. Hij schiet hem over. Eduard Duplant, die er al een keer zo dichtbij was. Nou, twee keer zelfs met dat lopje dat door Michailov van de lijn werd gehaald. Met zijn kopbal op de lat. En deze die hij eigenlijk uit de draai ineens moet aannemen en moet vuren. En dat doet hij eigenlijk allemaal goed. Maar de bal een halve meter over. Het doel van Michailov die werkelijk geen schijn van kans zou hebben gehad. Zoals het dus zo even aan de andere kant gold als Ruiz die bal zou hebben aangeraakt. Vier minuten extra tijd geeft de vierde official aan. Die lopen inmiddels. En aan de rechterkant van het veld mag Twente dan gaan ingooien met Rosales. 1-1 de stand in de gewaard, Omdat de kogel voor rust en Chatley na rust doel troffen. En het bal bezit voor Lenski. Het bal bezit dus voor Utrecht. Een diepe bal. Wie wil er nog op lopen? Assare wil wel, maar ziet dat Wisselhof eerder bij de bal is. Die wordt dan aan de andere kant weer door de Andere kant opgetrapt. En dan kan Utrecht gaan uitverdedigen via Nezu en Assare. Extra tijd loopt in de Galgenwaard. 1-1. Het is afgelopen bij Groningen tegen Willem II. Dat is in 7-1 geëindigd. Maar wat allemaal nog loopt, Herakles, Roda. Want die hadden zoveel tijd gekregen. Wordt het een latertje en niet? Het wordt een heel latertje, de, de aardappels kunnen wel even van het vuur. Want uh, nu komt Arne Teros uh, naar buiten gestrompeld. Hij wordt uh, gewisseld uh, voor. Uh, Oeh, dat is een moeilijke. Anmar Baraki. Hij is erin gekomen, is een debutant bij. Uh, Heracles en de bal gaat over de zijlijn. Vijf minuten extra tijd kregen we. Daarvan zijn er 2,5 voorbij. Nog altijd 1-0 voor Heracles. Dat al een tijdje met zijn tiener speelt. Bal door Bodoor. De diepte richting Willem Jansen. Twee man lopen elkaar in de weg. Willem Jansen heeft de bal. Geeft hem breed. En dan is er een invliegende Marc-Jan Die de bal wel tot hoekschop werkt. Dan wordt de bal natuurlijk nog even weggetrapt. Maar dan is er snel een reservebal. Laatste twee minuten gaan in. Corner snel genomen. hier naar Willem Jansen. Willem Jansen schiet de bal maar tegen. Tegen de voeten van de verdediging op van Heracles. Willem Jansen heeft de bal weer heroverd. Breed naar Rob Wielaard. Wielaard richting tweede paal. En daar is het buitenspel van K die mee naar voren is. En dus kan K er ook niets meer aan doen. Trekt de weinige haren bijna uit het hoofd. Staat nog altijd 1-0 bij Heracles tegen Roda. Slotfase van Utrecht tegen Twente Bas. Twee minuten nog over van de extra tijd. 1-1 de stand in de gewaard. Utrecht met een trap naar voren van de doelman. Vorm op het hoofd van Buizen. Zo even van Nezu Leonardo gezien. Die dacht met een hakje in zijn eigen strafschopgebied. onder druk van Douglas de bal wel even weg te werken. Maar gaf hem mee aan Douglas. die eigenlijk meteen had moeten schieten, maar ging pingelen. En de bal ook weer kwijtraakte. Dat had zomaar de winnende voor Twente kunnen zijn. Bayrami aan de bal. Linkerkant om een ruimte voor de Jong. Ruiz voor het doel. De Jong vanaf de linkerkant. strafschopgebied binnen. geeft de bal aan Ruiz. Doet hij het weer, Brian Ruiz? Hij pingelt en pingelt en pingelt. Het is daar te druk. En dan is hij de bal kwijt ook. Forstermans blijft uitstekend cool naar de bal kijken. En sterker nog, iedereen kijkt nu weer de andere kant op als Mertens weg wil. Maar dan door de Twentse verdedigers Bayrali en Buisen van de bal wordt gezet. De scheidsrechter Van Hulten heeft daarvoor gefloten. Twentse verdedigers kijken naar de scheidsrechter en zeggen, nou wat doen we daar nou eigenlijk? Mertens zit en met de laatste krachten die Utrecht nog heeft zal het dan uh, zichzelf naar voren moeten duwen. In de hoop dat met name Dupland, die toch al een aantal keren gevaarlijk is geweest in deze wedstrijd. Nog één keer bij de bal zou kunnen komen. Diep in de extra tijd. Nog 55 seconden te gaan. 1-1. De stand in de Galgenwaard. Zoeken naar Assare, Weggekopt door Twente via Wisselhof. De vrije schop die kwam van Cornelissen. Die hem nu opnieuw moet gaan inbrengen. Maar zomaar één leven bij Bayrami. Dan moet Strootman de achtervolging inzetten. Komt de bal bij de Jong. Maakt Cornelissen een overtreding. Een kleintje. Maar het is er één. Van Hulten heeft dat gezien. En Twente een vrije schop gegeven. En dat uh, betekent dat Jansen weer mag plaatsnemen achter de bal. Die bal ligt op een meter of veertig van de goal. En dus wordt het zoeken naar koppers. Wisselhof, Douglas mee. Ruiz mee, De Jong mee. En ook Landzaad komt daar nu dat strafhofgebied in. Er staan er van Utrecht zeven omheen. Als Jansen zoekt naar wie naar wie bij de tweede paal wordt die bal wel gekopt door, ik denk, Wisseroff. Maar kopt hij hem uit een onmogelijke hoek ook. Ruim naast het doel van Michel Vorm. En ik vermoed eigenlijk dat dat dan het laatste wapenfeit van deze wedstrijd is geweest. Want de tijd zit erop, de extra tijd ook. De klok nu na 94 minuten. En ik vermoed het als Vorm de bal omhoog trapt, dat Van Hulten gaat fluiten en dat deze ontmoeting, deze bijzonder interessante ontmoeting, met name in de tweede helft tussen Utrecht en Twente, gaat eindigen in een gelijkspel. De goals van de kogel voor rust, Chatli na rust. Bepalen dan de eindstand op 1-1. Van Hulten fluit nog niet. de bal nog de andere kant op. Strootman komt er nog één kans voor Utrecht dan. Assari in duel met Douglas. Douglas wint. Hij mag nog één keer naar voren lopen. Van Hulten kijkt op zijn klokje en zegt dit was het. Twente niet de koploper in de eredivisie. Omdat het 1-1 speelt in Utrecht. Douglas nog boos op de scheidsrechter. Krijgt nog geel bij het scheiden van de markt. Dat doet er allemaal niet zoveel meer toe. Twente is boos op Van Hulten, maar zal genoegen moeten nemen met een gelijkspel. Gezien de prestatie, ook met name in de eerste helft van Utrecht, is dat volkomen terecht dat het hier eindigt in een puntendeling. Want het was een leuke middag, maar die verdiende eigenlijk twee winnaars, maar dat kan nog helemaal niet. En die houtkamp kamp Heracles Roda inmiddels ook afgelopen op Rekkers ook tijd in de verlenging. Ja. Nou, er mag nu gedanst worden, dat hoor je. En dat doen ze bij Almelo, in Almelo, bij Heracles. Want zij hebben gewonnen. Matchwinner Willy Overtoom in de 53ste minuut. En ondanks het feit dat Roda met 11 tegen 10 kwam te spelen... dus een mannetje meer... is het toch de derde uit, het derde uit de op rij dat verloren wordt door de Limburgers. Want 1-0 is de eindstand bij Heracles-Almelo tegen rode EC. En Heracles doet zeer goede zaken met deze overwinning. Dat betekent dat de wedstrijden vanmiddag... er uh allemaal opzetten Vitesse Feyenoord eerder in de middag eindigde in 1-1 Utrecht tegen Twente dus ook 1-1 FC Groningen, Willem II, liefst 7-1. En Heracles tegen Roda, 1-0. divisie lager is afgelopen. Volendam tegen FC Den Bosch. Volendam pakt eindelijk weer eens drie punten. Blijft bovenin dus meedoen. Kruistuip en Platje maakte 3-0. Bakken is in zijn eigen doel zorgde voor 3-1. Dat was daar de eindstand. Er wordt nog gespeeld bij Sparta tegen Kambuur. Sparta, dat al een hele tijd met uh, tien man speelt. Omdat Moens al heel snel een rode kaart kreeg. Staat ook 3-1 achter. Turk, Gronosjana, Niat dus twee uh, 0-3 en toen Godé deed, die wat terugdeed. 1-3. Maar Sparta tegen Kambuur bijna afgelopen, 3-1 dus voor Kambuur. De zang van Jim Diamond 1982, PhD, and I won't let you down. De Qatar Masters, een golftoernooi, gewonnen door Thomas Björn. De Deen verdedigde zijn leidende positie met een slotronde van 69, probleemloos. Kom uit op een totaalscore van 274, dat was uh, min 14. Hij had vier slagen voorsprong op de Spanjaard Alvaro Quiroz. Ook Robert-Jan Derksen deed daarmee, had een uh, goede slotdag... en kwam uiteindelijk uit op de 28 e plaats.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 Benjamin Soares, neem waar, nu Louis in Liverpool zit. En uh, keske Gensa, waar een LOE-cursus voor ons al niet goed voor is. Het is uh, één minuut over half vijf. Radio 1. Het NOS-journaal. De hoofdpunten met Lieselop Thomas.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 Door drie grote bosbranden in de buurt van de Australische stad Perth zijn zeker 35 huizen verloren gegaan. 6-plus helikopters en meer dan 150 brandweermannen proberen te voorkomen dat nog meer huizen, boerderijen en wijngaarden in de as worden gelegd. En in een voorstad van Parijs zijn vanochtend 6500 mensen tijdelijk geëvacueerd... omdat er een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk moest worden gemaakt. De bom was eind vorige maand gevonden tijdens graafwerkzaamheden. De Franse explosieve opruimingsdienst had de bom van 500 kilo na enkele uren onschadelijk gemaakt. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Himstra. We houden vanavond veel wind uit het zuidwesten. Hard aan zee, windkracht 7. Vrij krachtig tot krachtig bovenland, windkracht 5A6. En vanavond zijn er in de kustprovincies ook nog steeds windstoten mogelijk, tot 75 km per uur. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden, tot 5 in het zuidoosten van het land. De wind neemt wat af, landinwaarts matig, aan de kust en op het IJsselmeer. Vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5A6. En morgen zijn er wolkenvelden, maar vooral in de zuidoostelijke helft van het land schijnt de zon regelmatig. Morgenmiddag neemt de bewolking wel weer toe en tegen de avond gaat het van het westen uit af en toe regenen. De temperatuur loopt uiteen van 8 graden op de wanne tot lokaal 12 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Langs de kust blijft die krachtig en later weer windkracht 7. En in de middag in het noorden en noordwesten weer kans op zware windstoten tot 80 km per uur. In de avond draait de wind naar west en neemt daarbij af. Dinsdag is het droog, zonnige periode. Het is wel wat koeler, met een graad of acht. Na dinsdag kan er af en toe een bui voorkomen, maar opklaringen zijn er ook. Het blijft aan de zachte kant. Je bent weer terug bij Langs de Lijn. Veel kaarten over al het voetbal. Wat dus inmiddels is afgelopen de vier wedstrijden in de Eredivisie. Maar ook na kaarten over tafeltennister Lidjau. Want die pakte vanmiddag voor de vierde keer in haar carrière... de titel op het Europese top 12 toernooi in Luik dit jaar. Ze versloeg in de finale. Victoria Pavlovic uit Wit-Rusland met maar liefst 4-0. Klinkende cijfers dus. En na afloop sprak Lidjau met Mark Brasser. Lidiao, van harte gefeliciteerd met je vierde Europese top 12 titel. Wat een manier om het Chinese nieuwe jaar te beginnen. Ja, het is uh, geen slecht te beginnen. Nee, het is een goede. Het inspelen met uh, de bondscoach Chen Bin voorafgaand aan de wedstrijd duurde bijna langer dan de hele finale. Is het zo? Ja, ik weet het niet. Nou, je speelt heel erg lang in, had ik het idee. Dat valt wel mee hoor. En, uh, alleen uh, veel dingen gesproken en uh, dat uh, belangrijk. Ja. Was jij zo goed in deze finale of was zij wat minder ook? Ja, ik weet niet hoe moet ik het moet zeggen. Ik ben niet slecht. Nee, in deze finale zeker niet. Had je zaterdag na nou, je eerste partij, toen ik je sprak, toen zei ik ben fysiek niet helemaal in orde. Lichamelijk was je niet helemaal. Had je toen het idee dat je zover kon komen? Dat het, dat het allemaal nog goed zou komen? Heb je dat vertrouwen altijd gehouden? Nou, toen ik uh, kwart de bereikt, en heb ik al gedacht, nou, misschien kan ik ietsje wat verder komen. Maar toen begon, uh, toen begon de match? Nee, helemaal niet. Ik was heel vertragen. Ik kan je al leggen waarom. En, uh, maar het is wel uiteindelijk goed gekomen. Maar ik heb een heel gunstige loting. Dat moet ik wel toegeven. Ja, je was blij met een verdedigster zeg maar, in de finale in plaats van die Turkse die Absoluut. ook in de finale had kunnen staan? Absoluut, daar ben ik wel blij. Maar ja, daarvoor heb ik helemaal niet nagedacht dat ik drie verdedigsters zou tegenkomen. En uh, ja, het is gewoon puur geluk ofzo. Zegt de naam Beatrix Kieshazi jou iets? Het is niet onze koningin. Nee. Zij was recordhoudster met vier Europese top 12 titels bij de vrouwen. Begin jaren 70, midden jaren 70. Jij hebt dat record nu geëvenaard. Dus okay. Doet dat je nog iets? Ja, oh, ja ik weet het helemaal niet. Alleen die man, die, die, uh, die spreker, voldeed heeft tegen mij gezegd: als jij uh, wen. Dan, uh, dan ben je al het uh, tweede van die vierde keer gewonnen hebben. Lijkt. Ja, leuk. Leuk. Niet, niet meer dan dat? Nee, ik bedoel vol de wedstrijd. Ik ben daar helemaal niet bezig. Van. Moet ik het winnen of verliezen? Ah, het is gewoon goed uh, dat ik het vier keer gewonnen heb. En nu alle focus op het uh, WK in mei in Rotterdam? Ja, ik ben eerst de focus op de training. Want uh, er moet al veel gebeuren uh, volgens uh, onze pontcoach. En uh, ja, het is een gevolgende toestelling eigenlijk. Vandaag nog even nagenieten. Ja, zeker. Lied dus. Voor de vierde keer won zij de Europese top 12. Dan gaan we naar Edith Bos. we het over judo. Ik zei u eerder: plaatsen zich voor de halve finale. Grand Slam klasse onder 70 kilogram. En ze zou daarin gaan judoën tegen Lucie de Kos. Zou, want Bos heeft zich teruggetrokken voor de halve finale. in de klasse tot 70, kilo, 70 kilogram. En dat heeft alles te maken met haar tegenstander en grote rivale de Kos. Bos ligt haar besluit toe tegenover Matthijs Westeraden. Ik heb een afspraak gemaakt met Marjolein en Chris voor het toernooi. En uh, een van die afspraken was dat ik niet tegen Dekoss zou gaan judoen. En die lood je nu? Ja, in de halve finale, dus uh, we stoppen ermee. Heb je nog getwijfeld? Want als je één keer zover bent, dan is het misschien toch al net eventjes iets anders. Ja, ik heb wel kriebels natuurlijk, maar uh, ja, we stick to the plan. Het gaat om Londen en uh, we zijn lekker bezig. Marjolein staat ernaast, Marjolein van Hunnen, bondscoach. Heb jij het nog geprobeerd uit haar hoofd te krijgen? Nee, nee. Wij hebben van tevoren... Chris en mij persoon en Edith hebben van tevoren besproken. Kijk, het was al een verhaal van gaat ze hier of wel of niet deelnemen? In de eerste instantie was het helemaal niet de bedoeling om haar weer hier te laten zien. Maar goed, toen wij van de week zagen judo, dachten we, nou, het staat er gewoon hartstikke goed voor. En we zouden ze niet een paar potten gaan judo Om te kijken hoe dat dan, qua trainingsarbeid, waar ze de laatste week mee bezig is de laatste weken mee bezig is, om te kijken hoe dat zou overkomen. Nou, dat, dat zag er eigenlijk, dat heb je gezien, die eerste twee partijen fantastisch uit. Ze heeft ook een hele goede pot aan judo tegen De Kors. En uh, op het laatste toernooi, op de Masters. En ik denk ook dat we daar gewoon heel voorzichtig in moeten zijn. En dat we gewoon ons, uh, ons beleid waar we nu mee bezig zijn, waar Chris ik en Edith mee bezig zijn, om dat nu, nu voort te, uh, te borduren. En dat dat moet geleiden straks uiteindelijk tot die gouden plakken in honden Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Is het vooral een beetje een tactische move? Ja, het is alleen maar een tactische move. En kijk, weet je, zij weet heus wel ook judo. En ik weet ook hoe zij judoot. Maar ja... Het is, is het handig om dan nog zes potjes tegen elkaar te gaan judoën. Nou, dat, laten we dat dan maar wachten tot op de EK. En dan, uh, dan ga ik natuurlijk wel staan. Maar is het ook een beetje voor het moraal? Want ik kan me ook voorstellen dat het, als je zo lekker in een flow zit... Ik bedoel, Baku had je, uh, je brons. Uh, nu uh, draai je lekker. Ik kan me voorstellen dat je ook even, even helemaal niet zit te wachten om een risico te lopen. Nee, dat maakt op zich niet uit. Eh, weet je, het is, het is een blijft een spelletje. En ondanks dat het... Eh, wie kan zeggen van de judoka's, ik ga oefenen in Parijs? En dat zegt bijna niemand. Ja, Henk misschien, maar... Ja, weet je, zover ben ik dus al. Dus dat is alleen maar heel erg mooi. En ja, je moet alles in perspectief zien. En in Baku ging het ook onwijs goed. En ja, verlies ik dan eigenlijk in een strafje in de Sudden Dead. Maar dat is wel zeg maar, de weg die we ingeslagen zijn. En je ziet elke toernooi verbetering. Nu ook. Dus ja, ik ben gewoon blij. Mocht u het niet meer hebben kunnen volgen. Edith Bosch dat dus in de halve finale van een Grand Slam toernooi uh, met judo. Maar trekt zich terug omdat ze niet wil judoën tegen Lucie de Kos. Haar grote rivalen voor Londen, als u het nog kunt volgen. Dat zijn de Olympische Spelen over een maand of uh, 15, jaar, ja, precies. Ja. Um, Vitesse Feyenoord, de Brunswedstrijd. Die eindigde vanmiddag in 1-1 in Arnhem. Het werd 0-1 door Luc Castaños. En na een penalty maakte Ismael Aissati de 1-1. Ja, en hij zorgde er dus voor dat Vitesse in eigen huis... een puntje pakte tegen Feyenoord. Na de klinkende zegen van vorige week tegen Roda... lijkt er een ommekeer te hebben plaatsgevonden. Aan Achatti de vraag hoe dat komt. We hebben na Willem 2 met z'n allen gesproken... zonder trainers erbij, van ja, hoe, hoe het verder moet. Kijk, wij moeten op het veld doen. De trainingen zijn uitstekend. Als ik op trainingen zie hoe we spelen, dan denk ik van ja... Waarom nemen we dat niet mee naar de wedstrijd? En daar hebben we heel veel met elkaar over gesproken. En, uh, ja, de laatste twee wedstrijden komt dat uit. En, uh, ja, die lijn moeten we gewoon vasthouden. En iedereen, moet gewoon, uh, iedereen moet gewoon 100% zijn best doen. En, uh, ja, meer kan je niet doen. En, uh, ja, kwaliteit uh, heeft, heeft iedereen bij Vitesse. Welke nieuwe spelers van Vitesse uh, doen jou ook uh, beter voetballen? Die zijn gekomen. Uh, nou, beter voetbal. Ik, ik speel nu een andere positie, ik speel aan de linkerkant. Helemaal aan de linkerkant? Ja, helemaal aan de linkerkant. Dus uh, ja, vaak 1 tegen 1 sta ik dan. En, uh, ja, dat, dat is wel een plek waar dat me ligt. En ik, ik krijg hier ook alle vrijheid van de trainer om het in te vullen hoe ik het zelf wil. En uh, ja, kijk, we spelen gewoon als team beter. Dan, uh, dan kun je als individu ook uh, bovenuit steken. Met kopperschouders boven, alles en niet uit, vind ik. Je was de uitblinker vandaag in gelre uh, In hoeverre kijk je al een beetje met een schuine oog naar Ajax? Uh, ja, die, die vraag heb ik heel vaak gekregen en uh, ik heb ook gezegd van uh, dat je nog onder contract staat van Ajax. Klopt, klopt. En ik wil nu gewoon me richten op Vitesse en uh, alles voor Vitesse geven en zo hoog mogelijk uh, eindigen. En dan uh, zien we eind van het seizoen wel uh, hoe wat. En Ferrer geeft je de ruimte en ook de coaching dat je je verder kan ontplooien? Nou, absoluut. Ik denk uh, als trainer zijnde is, is uh, Ferrer uh, ideaal voor mij. Maar uh, niet te vergeten ook Stanley Menzel. Die uh, heel, veel, heel veel met me bezig is op trainingen. Die, uh, die me als enige wel heel vaak aanpakt op de trainingen. En, uh, ja, is dat nodig nog? Ja, af en toe, af en toe, af en toe wel natuurlijk. Omdat uh, ja, Stanley is gewoon iemand die, die is recht voor zijn rap. En uh, daar hou ik wel van. And chicks hang around, dressed to kill Surrounded by the boys like bees on the honey And some do and some don't, some never will It a crazy night, stood on the counter the a man passed by, asked us what we do and what we need babe, you know, Pointing his finger to the wrong side of the street Doing nothing, just hang around Do you mean boy, digging sound? Do nothing boy? Hanging out, head or busted looking just a little too. I just can't wait. I just can't wait for Saturday night. Saturday night. I'm replaced by the fantastic appearance of a new day While a called the greener is crawling on his back in the doorway The beautiful soul music turns out a few bucks Kings dressed to kiss some do some, never will Saturday night Ik ben de uitvoering Herman Broods Saturday Night. We gaan het hebben over voetbal. Ik denk Willem II, toch? Ja, Willem II speelde vanmiddag in de Euroborg tegen FC Groningen. Maar de rust stond het nog maar met 3-0 achter. Uiteindelijk werd het 7-1 voor FC Groningen een historisch hoge overwinning... Ja, drie doelpunten daar van Tim Matas. Eh, Grankwist maakte de eerste. Stemman de tweede, Matas de derde. Daarna was het rust. Het werd 3-1 door een penalty van Lasnik. Vier uit een penalty van Matas. Vijf in Matas. 6-1 Volse En 7-1 nog door Tadic. Er waren drie grote kaarten: eentje voor Grankwist. Eentje voor Swinkels van Willem II. En ook Gerrit Pressel, de nu Willem II, net overgekomen van HSV. Kreeg twee keer geel en dus een rode kaart. Ja, die 7-1-nederlaag, dus bij FC Groningen. De score liep hogerop toen hij in Swinkels met Rood van het Veld werd gestuurd. En Gerkens heeft het over het effect van die rode kaart van Swinkels over op de, de wedstrijd vanmiddag. Ja, dat is een heel belangrijk punt. Uh, kijk, uh, op dat moment is het definitief over, laat ik het zo zeggen. Kijk, wij, wij hadden na rust, uh, we stonden met 3-0 in de rust. Wat niet nodig was gezien de eerste 20, 25 minuten. Maar daarna hebben wij het gewoon even uh, een kwartier gewoon weggegeven. Ja, en dan het moment van Swinkels is het moment denk ik ook van de wedstrijd voor wat betreft Willem II om nog terug te komen in de wedstrijd. We hadden 3-1 een man meer, vol op het moment te pakken en we gingen uh, volle bak eigenlijk richting het Groningen doel en zij moesten dingen gaan aanpassen. Ja, en die rode kaart die kwam en toen was het voor ons uh, in ieder geval helemaal gelopen. Zag jij meteen wat er gebeurde met Swinkels? Zag jij meteen of het wel of niet Hens was, Al dan niet opzettelijk? Uh, uh, al dan niet hens of al dan niet opzettelijk. Uh, kijk, de manier waarop uh, Arjan met de handen opzaaien en uh, met zijn borst vooruit de bal over de achterlijn duwt... gaf voor mij al een teken dat hij geen hens gemaakt zou hebben. Ja, En als je dan uh, ja, achteraf ook nog een beeld ziet dat absoluut geen hens is... dan denk je van ja, drama. De goals, daar moeten we toch ook over hebben. De goals bij jullie vielen wel erg makkelijk hè? Ja, ik zeg al, de eerste 20, 25 minuten was er niet veel aan de hand. Uh, daarna krijgen we een corner tegen, ja, waar de afspraken niet helemaal top waren. Uh, ja, dat was, was een, uh, een goal die niet nodig was, denk ik, uit de spelafvatting. Daarna hebben we zelf een inworp. En dan komt uh, ja, Stemman buitenom. En zij nemen de bal over en maken een doelpunt. Ja, dat is uh, inderdaad volledig tegen de afspraken... waar iemand, iedereen ook eigenlijk weet uh, dat Stemman daar gaat komen. Ja, dat is wel heel gemakkelijk, terwijl we zelf een inworp hebben. Um... Er was één debutant vandaag, Pressel, die overigens wel terecht rood kreeg. Twee keer geel. Um, jouw uh, nieuwe mensen, de debutanten vandaag, die konden het verschil ook niet maken. Het heeft jullie elftal tot op heden niet sterker gemaakt. Ja, zeker wel. Kijk, uh, vandaag uh, speel je uit bij Groningen. En uh, ik denk dat je in het eerste deel heel goed hebt kunnen zien... dat Gerrit uh, zich heel goed staan heeft gehouden als linksachter. En, uh, niet in de problemen. Voetballen prima... David was een heel goed aanspeelpunt voor ons in de eerste fase van de wedstrijd met, met aanvallen. Dus zij hebben duidelijk bewezen dat ze wat toevoegen aan dit elfval. Alleen ja, als je uiteindelijk uh, in een kwartier voor rust de wedstrijd laat lopen en het is 3-0 met rust. En daarna pak je het eigenlijk weer goed op, laten zij beide weer zien goede acties in huis te hebben. En we komen op 3-1 en we houden overhand. Ja, en goed, na de rode kaart van Swinkels, dan gebeuren er allerlei dingen in het veld. Gerrit geeft één domme gele kaart. Ja, de tweede kun je inderdaad geven, dus uh, dat is jammer. En dat is wel uh, het nadeel, maar je kunt aan beide wel zien dat ze uh, een goede indruk achterlaten in dit de elftal. Willem II dus. Uh, 7-1 verloren. Het werd allemaal verteld aan uh, Philip Koken En een beetje terug bij afweer, want de achterstand op VVV is inmiddels weer zes punten. We gaan het hebben over Short Track. Weet u nog wel. Net een EK gehad. Nu was er een NK. En Shinky Knecht is daar Nederlands kampioen Short Track Allround geworden. In Groningen bleef hij Niels Kerstholt uiteindelijk voor. Knecht ging de laatste afstand, de superfinale in met vijf punten achterstand op Kerstholt. Twee favorieten letten vooral op elkaar, waardoor de jonge Istaak de laatste de superfinale won. Maar Knecht werd tweede en maakte zijn achterstand op Kerstveld in het algemeen klassement op die manier toch nog goed. Shinky Knecht dus, een beetje de aanvoerder van het Nederlands shorttrekken, in gesprek met Steven Dalebout. Ja, dat was een uh, spannend toernooi tot aan het slot, tot aan de, de laatste afstand de superfinale aan toe. Uh, vertel eens, hoe ging die superfinale? Nou ja, ik had uh, meteen vanaf het begin wel door dat Niels echt alleen maar op mij zat te letten, dus ik uh, probeerde zo uh, in het rijtje te komen dat Niels niet uh, als eerste man achter me zat. Nou, een paar keer lukte me dat en in het eind, ik weet niet of hij hij stond me wel achter me, maar ik ik voel aan Daan dat hij uh, een mooi begon op te bouwen. En uh, ik denk, ah, als het nog drie of twee rondjes is, dan uh, probeer ik er echt op een heel laat moment uh, langs te piepen. Zodat hij sowieso een bocht moet wachten en ik al een beetje weg kan rijden. Zodat hij sowieso een gat op me dicht moet rijden. En uh, dat uh, pakt het uit zoals ik het gedacht had. Ja. Ja. Uh, Jij had vijf punten uh, achterstand op uh, Niels Kershold voor, voor die laatste afstand, voor de 3000 meter. Uh, jullie houden elkaar in de gaten, maar er is nog iemand die niet meer meedoet voor het eindklassement die meteen wegrijdt. Bij de start al. Ja, ja, nou ja dat is uh, mooi. Ja, ik vind het mooi dat de jongen dat doet. Uh, Iets zakte laat was dat? Ja, Isaac, ja dat, is, dat uh, maakt gewoon spannend. En hij reed weg. En ik, ik had al, al onderweg berekend dat het uh, voor mij alleen maar gunstiger was. Want ja, dan pakt Niels niet die vijf punten af ja en die andere maakte niet veel uit Maar als Niels die vijf punten pakt, dan moest ik sowieso winnen. Dus ja. uh, dat was het wel gunstig. En uh, ja, doordat hij uh, die vijf punten pakte, hoefde, hoefde ik alleen maar voor hem te blijven. Als ik uh, bijvoorbeeld uh, tweede werd en hij derde, dan was ik er al voor. Maar dus werd... voor jou werd het makkelijker? Ja, voor mij werd het makkelijker, ja. Had je al had je meteen door? Ja, dat wist ik meteen. Dat heb je van tevoren al er zijn verschillende scenario's. En dit scenario je... had je wel bedacht? Het zit gewoon allemaal in je hoofd. En uh, ja, dat is gewoon, uh, ja, dat weet je dan. Ja. Um, wat... wat...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 Een veredelde trainingswedstrijd voor jullie ook? Ik denk meer een uh, veredelde trainingswedstrijd, zoals je het zegt. Want ja, we waren niet allemaal heel erg gebrand hierop. De trainer had ook al gezegd, ja, het komt er gewoon tussendoor. Het is een mooie, mooie aanloop naar de volgende World Je hebt nu wat wedstrijdritme in je benen en uh, ja, dat is gewoon fijn. Aan de andere kant, ja, je, je rijdt toch een wedstrijd, maar je moet elkaar ook heel houden met het oog op die relayploeg. Ja, natuurlijk, maar uh, dat hadden we van tevoren afgesproken. We hebben van tevoren wel even een... Uh, praatje gaat met de coach dat we elkaar niet, uh, we elkaar niet uh, de boringen rijden zoals bij de dames gebeurde op het rails. En, uh, ja, nou, dat is denk ik goed gegaan. En op 500 meter probeerde ik ook bij Niels binnen door te gaan, maar toen uh, moest ik gewoon vroegtijdig op rem. En dan ben uh, ja, je tweede, maar ja, elkaar, we, doen het ook, uh, we moeten met elkaar nog een WK halen en uh, dat is ons volgende doel. Shinky Knecht dus algemeen kampioen shorttrack in Nederland. shorttrack. track oran. Bij de vrouwen ging de titel naar Jorien Termors. FC Utrecht tegen FC Twente. Hij eindigde vanmiddag in 1-1. Het werd 1-0 door de kogel en 1-1 door Chatley. Door het gelijkspel komt Twente nu op gelijke hoogte met PSV. Beide ploegen hebben 47 punten uit 22 wedstrijden. PSV verloor gisteren thuis van ADO Den Haag met 0-1. Ja, en toch was trainer Michel Preudom, ondanks het gelijke spel, best content in Utrecht. Aan Bas Tegeler legde hij uit waarom. Je begrijpt heel goed waarom het heel moeilijk is om hier te komen voetballen. Je moet eerst vechten. en Je moet heel veel accepteren. En dan kun je pas voetballen. En dan, dat is wat we, denk ik, beter gedaan hebben in de tweede helft. Ja, want tot aan de 1-0 van Utrecht vergaten jullie ook een beetje te voetballen. Ja, maar dat waren we ook niet echt in gevaar. Dat is waar, want uitgespeelde kansen heeft Utrecht niet gekregen... maar toch verwacht je van Twente wat meer. Had u dat niet? Als je verwacht van Twente, waar Ajax hier 3-0 verliest... waar Celtic hier 4-0 verliest, dat Twente gaat over Utrecht uh, lopen... En, uh, uh, dan denk ik dat je moet een andere mening hebben... of terug je mening zien. Met andere woorden, uh, u bent dik tevreden met een punt. Want Utrecht-Uit is gewoon een hele zware wedstrijd. Het is een hele zware wedstrijd. en uh, We hebben nog alles gedaan in, op het einde van de wedstrijd... om die, die overwinning naar ons toe te trekken. Natuurlijk heeft Utrecht ook een uh, paar mogelijkheden gehad. Maar ik denk dat we sterker waren op het einde van de wedstrijd. U had koplopen kunnen worden uh, bij winst? Ja, inderdaad. Ja. Maar zo is het. Hè. We wisten dat. en We hebben geprobeerd om... Uh, om, om, om te winnen ook met onze mogelijkheid. Je wist, dus iedereen wist dat, dat Ruiz de hele wedstrijd niet kon spelen. Maar niet, niet iedereen wist bijvoorbeeld dat Janko ook niet de hele wedstrijd kon spelen. Daarom een beetje die, die schema. 45 minuten voor iedereen. En uh, proberen met onze mogelijkheid nog op het eind met Bajrami. En dan hebben we ook uh, ja, de, de pech gehad om, om Tindali deze morgen te verliezen. En, en we moeten constant een beetje schuiven. Um, Ruiz uh, speelde vorige week tegen Feyenoord een kwartier, nu een helft. Um, betekent dat dat hij straks weer echt helemaal fit is om vanaf het begin mee te doen? Ja, we blijven kijken. De, uh, week per week. Ik denk dat... Uh, uh, ik had meer en meer kunnen spelen natuurlijk. Hè. Met, met meer uh, wedstrijdritme en, en meer training in de been. Kan hij, kan, zal hij meer kunnen spelen, we zullen zien. Twente, na vandaag uh, niet bovenaan in de eredivisie, maar toch een tevreden trainer. Ja, tevreden. We zijn tevreden als we eerst zijn en als we gewonnen hebben. Maar als, als je ziet de uh, ah, omstandigheden van de wedstrijd, ik denk dat het een logisch resultaat is. Is lost cause you had a pair. Daniel Powder, een bad day. Sven Nijs kan de in de Superprestige niet meer rondgaan. De Belgische veldrijder won de zevende en voorlaatste wedstrijd. In Hoogstraten bleef hij landgenoten Niels Albert en Kevin Powells voor. Het is voor Nijs de tiende keer dat hij de Superprestige wint. Komend weekend het is de laatste wedstrijd in Middelkerken. we gaan op weg naar het NOS Radio Nieuws van uh, 5 uur. Daarna meer sport het laatste uur met de overzichten en karakteristieken. Tot zo. Langs de lijn op één.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 Van 11 tot 12 in Troskamer breed. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. U zoekt een bank met de beste rente die verantwoord met uw spaargeld omgaat.